Uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. Bij de vastgrote schaal gesjoemeld met bonnen en declaraties... meldt NSE Handelsblad op basis van eigen onderzoek. Schiphol denkt dat het voor miljoenen benadeeld is... maar kan dit niet hard maken omdat de administratie... door betrokkenen bewust ondoorzichtig is gemaakt. De krant deed onderzoek naar aanleiding van een rechtszaak... tegen een Schiphol-manager, een manager van een onderhoudsbedrijf... en een aannemer. De orkaan Harvey heeft de kust van de Amerikaanse staat Texas bereikt... en is uitgegroeid tot orkaan van de op één hoogste categorie. Boven zee zijn windsnelheden tot 250 km per uur gemeten. Harvey is de zwaarste orkaan in het gebied in jaren... al is hij wel wat in kracht afgenomen. Waarschijnlijk veroorzaakt vooral de zware regenval problemen. Duizenden mensen aan de Texaanse kust zijn geëvacueerd. In totaal wonen er zo'n 6 miljoen mensen in het gebied waar Harvey overheen trekt. Transgenders in het Amerikaanse leger worden mogelijk niet ontslagen. President Trump zei eerder dat transgenders niet meer welkom zijn in het leger... maar het Pentagon heeft nu de opdracht gekregen bij transgenders die al in dienst zijn... per persoon te bekijken of iemand weg moet. Dat hangt onder meer af van de vraag of iemands aanwezigheid militair noodzakelijk is. De antiterreureenheid van de Britse politie is een onderzoek gestart... naar een incident gisteravond bij Buckingham Palace in Londen. Een man met een groot mes viel daar twee politiemensen aan toen hij hem wilde arresteren... De agenten liepen lichte verwondingen op aan hun armen. Ook de aanvallen raakten licht gewond. De 26-jarige belager wordt vastgehouden op verdenking van mishandeling, het aanvallen van politiemensen en terrorisme. De Amerikaanse president Trump heeft gratie verleend aan een omstreden 85-jarige ex-sheriff uit Arizona. Joe Arpaio was veroordeeld omdat hij steeds wilde stoppen, niet wilde stoppen met patrouilles, waarbij steeds immigranten aan de kant werden gezet. Ook zette hij gevangenen in tenten in de brandende zon.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 Een, een zeer goede morgen vanuit uh, Hotel Hoofdland. bij Zijn er Weer. <lacht> Het is vandaag 26 augustus en uh, er zit wat ruis op de lijn. Dus we hopen dat we dat nog uh, weg kunnen krijgen. En uh, daar is de Thomas de Jong druk bezig, de techniek. Gert Verkuik en Gerrit Rutte hebben de redactie gedaan. Waarvan Gerrit Rutte natuurlijk de eindredactie doet. En die zit ook naast mij om te presenteren. Ja, goede, goedemorgen, ik ben Zonneveld. Wij gaan het uh, vandaag hebben met Hella Wanders uh, in een maandelijk gesprek over Pluspunt. Ik heb een hele rit voorbij zien komen, dus het uh, er zijn heel gaat wel even, even duren. Dan hebben we het over met Simon Korper, als hij komt, als hij de prestatietocht ja. van de Fat Bikes. En daarna praten we met Maya Brand over de nieuwbouw in Huis Duinen. Ja, in het tweede uur? Het tweede uur uh, krijgen we, ja, dat is ook leuk. Uh, het lichthuis in het voormalig uh, gereformeerde uh, kerk hier in Zandvoort is omgetoverd in uh, een, een wellness uh, hotel, uh, wellness uh, appartementen. Um, Renske Hofman en Batoe ik weet niet of en Lomans uh, ook komt, ze hebben kleine kindjes, uh, dus ik denk dat uh, Renske uh, alleen komt. Uh, dan krijgen we Zandvoort loopt. Elko Zwart en Rinse van der Meulen gaan ons daar meer over vertellen. En we eindigen, dat is ook leuk, met Conny Lodewijk en Roy van Buren. Want er wordt gestart met 55 plus Dansen. Leuk. Bij, bij, pluspunt. bij Pluspunt. Ja, ja. ja. Ik, ik ben heel benieuwd. Ja, ze kan het niet laten. Nee, nee, nee. Huh? Nou, ik zag Roy van Buren vandaag al met, met de kofferbakmarkt op het Gastheidsplein. Oh, dat is, is, is alweer ja. Hella, goedemorgen. Goedemorgen, Hella. Hallo. Welkom, Welkom terug. Een hele <laughs> lijst met. Ja. Uh, ja, Dingen die besproken zouden worden en die uh, ligt bij Gerrie. Dus Gerry, ik zou zeggen, nee, brandblos. Ik, ik net terug, dus ik weet niet over alle onderwerpen. <laughs> nou ja, uh, als eerste uh, gaat het over uh, zaterdag 31 of uh, donderdag 31 augustus, dan bestaat pluspunt officieel 10 jaar. Oh, oh ja. Maar dat Nou, het, moet het, dan dat moet dat gevierd wel. worden. Ja. ja, iedere bezoeker krijgt die dag een, een kleinigheid. Oh, dat is leuk. Leuk, hè? Ja. Dat is benieuwd. Dan langskomen, hè? Ja. <laughs> ja, dan, ja, natuurlijk. Ligt dan weet uh, niet wat het is. nee. nee, nee, nee. Nee, en dan het cursusaanbod, maar daar weet ja. jij natuurlijk alles over te ja, vertellen. Ja, dat is altijd, natuurlijk na de zomer start het nieuwe cursusaanbod ja. weer. Het is, uh, wat ik even specifiek wil noemen, waar lang om gevraagd is en waar ik samen met uh, Arianna Deligiani, een Zandvoortse een oorspronkelijk uit Griekenland, mm -hmm. uh, die gaat lezingen over kunstgeschiedenis geven. Oh, leuk. En uh, we hebben pra vier prachtige lezingen, heeft uh, voorbereid zijn dialezingen en ze kosten 10 euro per en, lezing. Uh, per lezing. En het lezing. is echt, uh, zij, zij is, uh, is echt een zeer gepassioneerde uh, kunstenaar. Oh, en gaat dat over het oude, het oude Griekenland, ja. zeg maar? Uh. Nee, nee, nee, nee. Zij komt oorspronkelijk uit Griekenland, maar uh, de eerste lezing is 29 september. Mm -hmm. Die gaat over Joris en de Draak. He? Eind september is toch het, het joris uh, Jorisfeest en uh, ja, de Sint Joris en de Draak is natuurlijk, dat zie je in zo, hè, dat Als je Griekenland, waar je ook gaat in Europa, die zie je overal. Zelfs in de Efteling. Ja. Dat is natuurlijk een, en het is natuurlijk een beschermheilige. En zij gaat vertellen over de kunstgeschiedenis van Sint Joris en de Draak. En dat kan ze, doet ze naar aanleiding met verschillende dia's. En dat is een mooi verhaal. En op 11 oktober houdt ze nog een lezing. En die gaat over de kust in de kunst. Dus ah. omdat we hier toch in Zandvoort zitten. Over. Hé, je hebt natuurlijk de elitaire ontspanning in de kunstgeschiedenis van de kust. Denk aan Jacob Israël, de schilderijen. Maar je hebt ook natuurlijk de broodnodig hardwerkende bestaan. Hè, de visserijen. En en. Ja. Nou, daar heeft zij dan een prachtige dia-serie van gemaakt. Met, uh, en dat praat zij dan aan elkaar vanuit de kunstgeschiedenis. Kost 10 euro 11 oktober. Die willen we in de Blauwe Tram gaan uh, organiseren. Okay. En 29 september een pluspunt. Kijk vooral even op de website. Ja. We hebben er nog twee, maar die zijn later. Later in het jaar. Later. Nou, wel, wel allemaal nog voor januari. Maar dat, ja, dat is een prachtige serie lezingen uit de kunstgeschiedenis. Mm -hmm. Er was veel vraag naar. Ik hoop dat mensen... Uh, <coughs> ...mooi op zich aanmelden. Leuk, ja. euh, leuk helemaal. Ja, zij kan het ook erg goed. Ze ja. kan heel gepassioneerd vertellen. Het is echt een... Uh, ze heeft het gestudeerd, maar het is ook echt een grote passie van haar. Oké. Okay. Nou ja, en dan Bridge begint weer. Bridge oh, ja. voor beginners. Het is ontzettend, zijn ontzettend gezellige avonden onder leiding van Gert-Jan van Amsterdam. En uh, 20 oktober op maandag, 12 avonden. Is dat ook in de blauwe tram? Nee, dat is een pluspunt. En uh, ja... Dan kan je de, de beginselen van de BRITS leren. Maar het is vooral heel gezellig hoor ik altijd. BRITS is uh, in Zandvoort erg populair. Ja, ja, ja daarna is uh, ook een vervolgcursus. Ja. We hebben altijd een vervolgcursus. En dan kan je ook uh, naar, de, naar de BRITS-vereniging of naar de doorstraling. kan zo twee, uh, ja. twee, twee, twee grote BRITS-verenigingen in ja, die zijn ja, heel, ja, en druk ook, ja, echt ja. gezellig. Ja. Ja. Dus het is ook echt wel een hele... Uh, ja, het is een beetje een uh, hoofd, hart, handen. Je bent, beetje hoofd bezig, maar ook het is ja, ook super gezellig met elkaar. Met, ja, ja. Hey, en zijn er nog verder nieuwe, verder nieuwe cursussen? Nee, de bestaande gaan door. Ja. Uh, de cursussen. Nou, we hebben natuurlijk wel de belicom en de Bellycom, ja, dat ben is, is natuurlijk nieuw. ook nieuw. Ja. En de bestaande cursussen gaan allemaal door. De belly is ook wel grappig. Ja, met springen hè? Ja, dat is heel goed voor je evenwicht. Ook voor ouderen hè? Ja, juist voor ouderen. Het is ook echt wel voor senioren. Het is ook echt voor valpreventie. Heel erg goed. En gewoon, het is altijd goed om te bewegen, toch? Ja, en tijd zie je toch ook? Of hebben vast al begonnen hè? Ja, maar dat is dat is eigenlijk die huren bij plus. Nee hoor, nee hoor. Dat is echt elke donderdag. Kun je zo bij aansluiten? Nee. Is ontzettend leuke vrijwilligersvereniging die dat uh, organiseert. Ik het, ja. en, uh, ja. Heb je wel eens meegedaan? Nee, ik heb niet. Oh, ik ben een keer. We hebben het een keer samen op zo'n. Uh, ja. Ja. Ja. Leuk. Maar. Uh, Oké. Okay. Op zo'n belicon heb ik een tijdje geleden nog staan op de boulevard. Ja. En dat was uh, met Monique Hendricks. Ja. En dat, die ging iets meer te keren als alleen maar een beetje... Uh, oh, okay. <laughs> Toen moest je hard Ja, dat, werken. dat zijn, de, dat zijn de, de, de gevorderden. Ja, de diehards. Maar je kan rustig beginnen met meeveren. Ja, ja, ja maar we hebben, altijd... we hebben natuurlijk ook alle oude cursussen, de, de, of oude, maar de, de open atelier onder ja, leiding van Mona Meijer, wel. wat ja. ontzettend goed en gezellig is. Ja. En uh, we hebben natuurlijk vier yogacursussen die ontzettend ja. goed lopen. Ja. En uh, zijn er ook nog talencursussen? Uh, Nederlands is natuurlijk gratis ja. Nederlands, ja, van, onder, niet meer, hè? onder leiding Spaans. van Joke Bijis. Ja. Ja. Spaanse ook niet meer? Nee, het niet goed genoeg. Op een gegeven okay. moment moesten we daar erg hard aan treden. Uh, maar joker geeft Nederlandse les, dus is gratis, voor anderstaligen, maar ook voor mensen die hun grammatica willen ophouden. Ja. Hoi. Die, is, dat, uh, uh, is dat druk, Dat integratie ja. van Nederland, ja. uh, nou, dat, dat is hebben jullie een... bijvoorbeeld de afgelopen jaren het opvang van uh, statushouders gehad? Ja, ja. ja die krijgen die, die, die, die, die natuurlijk gewoon Nederlandse les van het INTK, dat, okay. is, dat, is, dat is gewoon uh, anders georganiseerd. Ook in op. Ook in Zandvoort, dat is uh, in Pierspunt, in een ruimte. We zijn een, een, een klaslokaal. Mm -hmm. ja, dus, uh door uh, gecertificeerde onderwijzers en uh, joken geeft op donderdagochtend en er is zelfs iemand die niet op donderdagochtend van het INTK les heeft, die ook dan nog gratis bij Joker gaat, omdat hij sneller wil gaan nee, ja. oh, uh, Joker bij joker in de groep zit de, ik denk 13, 14, 15 Zo? En het is super gezellig en er zit echt van Tibet tot Rusland tot Polen, <laughs> tot, tot ja, Marokko ook. tot ja, Egypte ja. er zitten echt heel veel nationaliteit en het is super gezellig, laatst hadden ze een verjaardag en toen hebben ze in acht talen langs onze leven Oh. en Joke neemt ze ook echt mee in ja. de Nederlandse cultuur en de gebruiken ja, dat is ook belangrijk, en de humor natuurlijk. ik, ik hoor is ik hoor altijd ontzettend veel gelach over over okay, ze ja. bezig zijn ja en voor die statushouders gaan u is er ook een co-cursus hoorden dat ook echt uh, nou je dat doen nou dat is geen co-cursus dat is daar hebben we van op, om um, op 23 september, op Burendag, hebben we daar de kick-off van. En uh, dan gaat er een groep Nederlandse vrijwilligers, plus een groep vrijwillige statushouders, gaan koken. En uh, dan kan de buurt komen eten. Wat leuk. Ja En dat is dan in hun eigen, hun eigen uh, eten, zeg maar? Uh, daar beginnen we mee. Ja. Ik weet niet of het altijd, maar we beginnen natuurlijk met gewoon uh, Syrische maaltijden of Eritrese maaltijden. En dan voor 5 euro heb je een superleuke avond en dat is een ja. beetje, daar hebben de statushouders ook echt om gevraagd. Van, wij willen graag uh, ook een avond. Ja. En dan ja. Ja, kunnen we kunnen we kaarten, Nederlanders ontmoeten, Nederlands praten. Het is een beetje om, om elkaar, met elkaar uh, in verbinding te komen, om ja, te leren kennen, ja. ook een beetje. Ja, en ook uh, zonder dat je meteen iets moet. Als je samen gaat koken, heb je gewoon samen iets te doen. Ja. Als je samen gaat eten, heb je samen iets te doen. En je ja. kan ja. binnenkomen wanneer je wil, je kan weggaan wanneer je wil. Ik ja. je kan gewoon een beetje laagdrempelig uh, met elkaar uh, kennis maken. Want ja. het is wel belangrijk. Dat, ja. Uh, met, ja, maar ook, om, ook in de, om in de Nederlandse samenleving dan ja. uh, te integreren. Het is ook een soort integreren, ja. hè? Ja, of, uh, ja maar nou, ook dat een dat beetje te begrijpen... Dan, uh, die wij, wij leven en, en, en, en ja, ja. waarom soms ja. gewoonten, te ja. in, en, ja. En, ja. Ja. om Leuk, elkaar he? te leren Leuk. kennen nou dat was over de cursussen en dergelijke nou. Dus 23 september ja, is het dat was de burendag ja, ja. Dat, dat is wel op een zaterdag en het koken komt op vrijdagavond mm -hmm. uh, deze maand gaan we gaan we dat helemaal uh, organiseren en uh, ik weet niet of het elke vrijdagavond is. Als er vragen naar is, kan het elke vrijdagavond. Ik hou Het een beetje ook aan de doelgroep, de mensen die het. Ja. De, de, de vrijwilligers zijn, de, ik heb acht Zandvoortse vrijwilligers en, uh, en een deel uh, Syrische vrijwilligers en een Eritreese vrouw die mee willen doen en die gaan dan koken en dan kun je gezellig komen eten ja. voor 5 euro misschien is een als je leuk in dansen 23 september dan is de kick-off, maar normaal ja, is, ook buurendag, hè. ja het is buurendag daarom is dan de kick-off. in ja. de hoop dat de buren komen en en dan dan kunnen we het vervolg op vrijdagavond doen. hartstikke leuk ja nationaal eten ja, ja koken over uh, grenzen over de grenzen ja Um, Misschien wordt ja. er ook wel eens een keer, gaan we ook uh, is het een ja, zuurkool leren maken alles of moederkool op zich mee Ja, dat is het dus iets. ja <laughs> precies. Dat <laughs> werkt twee kanten op natuurlijk als uh, ja, willen, de dan mensen dan dan die dan hier uh, komen, noemen ja, ze maar op, en Eritreën, Syrië, enzovoort, hun, uh, hun voedsel presenteren. Moet je het ook andersom Ja, ja daarom. Leuk. Ja, leuk. Misschien vinden ze het allemaal heel erg lekker. Ik denk het wel. Wie houdt er nou niet. Ik En het laatste nieuws over de ham. Oh, kennis maken met de blauwe tram als je in de omgeving woont. Van twee tot vier uur. Oké, okay, begrijp even in, dit is een beetje te knulig voor woorden. Zoveel ruis op de zender. Dus we gaan hier even muziek draaien in de studio. En we wachten tot ze contact nemen met de studio. Om uiteindelijk de uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort voort te zetten. Hier in de studio, het lijkt me een Beter alternatief dan als we blijven luisteren naar heel veel ruis op de zender. Sorry, ik moet even de tijd volpraten voor een uh, cd'tje erin te gooien. En dan uh, gaan we straks verder met Goedemorgen Zandvoort. ik dus even kijken of ik dat ze gauw voor elkaar kan krijgen. Nee, heb ik nu ook al een, een, een probleempje hier in de studio. ik dus even kijken of dat lukt. Ik ga nog één keer kijken of ik de verbinding hier wel goed is. Nee, die is heel slecht. Dus we wachten even tot ze allemaal deze kant op komen voor een uh, uitzending van Goedemorgen je hier uit de studio. Uh, tot die tijd hebben wij muziek, dames en heren. Dacht ik wel. Nee, die muziek niet. Deze muziek. Precies, Even rustig wakker voor dames en heren. Goedemorgen zantwoord gaat straks verder. Zien, is de zanger namelijk van uh, de Claxons. We kijken nog even of we de verbinding met Hotel Hoogland kunnen herstellen. Maar dat zit er niet in. Er zit heel veel ruis. Dus ik hoop dat ze op de fiets stappen. Deze kant op komen. En dan gaan we tot die tijd nog even wat muziekjes voor u presenteren. En het mag wel eens dat op dit moment ook de CD-speler aan mijn rechterhand overleden is. Althans, zij leest mijn CD's niet. Kan ik me ook wel iets voorstellen dat je de CD's van. Toebakleef niet wil lezen, want die zijn niet altijd even prettig natuurlijk. Maar dan draai ik gewoon nog uit de linker CD-speler. Mijn vertrouwen in onze idealen, in onze visie voor Nederland... is ongebroken. Een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving... blijft mijn anker, blijft ons kompas. Ik ben toen moeilijk, zou je denken, nee, goeiemorgen Zandvoort. Wordt normaal op dit tijd zitten, maar er waren wat storingen op de lijn... dus we zitten te wachten tot de hele selectie deze kant komt... En uiteindelijk uh, de, hier vandaag gaan presenteren. Dit was Big Ideas van natuurlijk uh, Boxer Revelation. Revelations. Je kent ze natuurlijk allemaal nog wel van Diamonds. Dat was de grote plaat. En uh, dit is Big Ideas. Ja, het grappige in het begin hoor je natuurlijk uh, de PvdA-leider uh, Asje die nog even te zeggen dat, uh, dat hij nog steeds gelooft in de PvdA. En als we het over politiek hebben... natuurlijk uh, vandaag in de krant ook te lezen... dat de Jesse-film van Jesse Klaver natuurlijk die gemaakt is... voor ons belastinggeld... Hè? Die, er is een hoop over te doen. Dat namelijk, de campagne-leider, Joey Bonk. die heeft het gemaakt. Die heeft het ook gemonteerd. En bij elkaar schijnt het, er wordt geschat tussen de 20.000, 30.000 euro heeft het gekost. En er zijn meerdere mensen die er geld aan hebben verdiend. En uiteindelijk wordt het bij de BNN, BNN. En de vader wordt het uitgezonden. En dan zou het toch een soort, ja, is het toch een campagnefilmpje wat bekostigd wordt door ons? Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Want dan zou je ervoor zeggen... maar voor elke politieke partij een film moeten gaan maken. Nou ja, goed, als die ook gemaakt wordt... dan zal die waarschijnlijk ook wel uitgezonden worden, want dat... Uh en deze kom, kom tijd ook wel weer interessant. Genoeg hoor. Maar goed, het is, ja, ik vind het op zichzelf... Ik denk dat ik hem wel ga gaan kijken. De film van Jesse Klaver. Ik bedoel, ik vind het toch wel een bijzonder man maar, op die, die, die leeftijd. Je hebt nu gemaakt. Ja, he, nee, maar wel. het is toch een bijzondere man op die leeftijd... om zo op een verlogen te zijn met de wereld. Ook al zou je het niet helemaal eens kunnen zijn met zijn ideeën natuurlijk. Okay. Goed, heb jij nog wat uh, berichten? Nou, ik er wel een bericht om... uh, uit Zandvoort een beetje. Dat ja? in Haarlem is vorige week een dus 59-jarige vrouw... Uit Zandvoort bekeurd voor bedelarij. Niet voor de eerste keer. <lacht> nee. En ze staat al in haarlem bekend als de barones. En ze liep dinsdagmiddag rond vier uur op de Spaarnamseweg. weg. En ze hield voorbijgangers aan. En ze vraagt dus steeds twintig euro. En ik, uh, ik heb dus inderdaad ook laatst een oh. vriendin van mij. Die vertelde ook aan okay. mij. Van, uh, dat zij dat toen ook een keer gedaan had. Van nou, je gelooft in de goedheid van de mensen. En iedere keer als ze er tegenkwam, sprak ze er aan. Ik krijg er twintig euro van. En ja, dat komt wel. Dat komt nog wel een keer. Maar ondertussen, uh, die vrouw werd steeds geïrriteerder. Dat ze die twintig euro terug moest geven. Want die had ze natuurlijk helemaal nee. niet. Huh? En uiteindelijk uh, heeft ze echt een scène gemaakt in de HEMA. En toen kwam de, de, de baas erbij van de HEMA. En toen heeft uh, mijn vriendin dus gezegd... Van, ja, we moeten horen, deze mevrouw... <coughs> Sorry, die, uh, die, die, die, die, die zit iedereen lastig te vallen. Ja. En ze loopt gewoon uh, geld te vragen de hele tijd. En dat is voor mensen ook heel ongemakkelijk. Dus mensen hebben geld aan haar uitgeleend. Ja, een heleboel. Ja, okay, okay. ja, 20 en, euro. Ik bedoel, normaal geef je dan gewoon een euro. Of je denkt nou, ja, ja, 1 ja. euro heb ja, ik in mijn zak. De vraag steeds uh, 20 euro, omdat ze geen geld meer heeft voor de huur, of omdat de man in de problemen zit. Ja. En ze was enkele weken geleden ook al bekeurd voor dit feit. En dat is strafbaar uh, in de APV. En na de tweede aanhouding, binnen enkele weken wordt zij nu waarschijnlijk uh, vervolgd. Oké, okay, nou, serieus is het gewoon hier in Zandvoort. Ja. Eh, nou goed, ja, bedel is leuk, maar als je nou echt twintig uur gaat vragen... in één keer ik ze, nou, dan sla je het misschien een beetje de plank een beetje. Dat is veel. Ja, geef iemand een brood? Ja, hier heb je een stuk fruit. Nee, ja. nee, dat is niet mijn smaak. Nee, nee ik hou maar niet je, zo van kini's. Ik wil drank kopen, ik snap het al. Ja, ik ken die verhaal. Ik heb ook in ja, Amsterdam nee, gewoon. Ja. Goed, in afwachting van het team van Goedemorgen Zandvoort draaien we nog een aantal plaatjes. War on Drugs. Sfeervolle. Dire Straits muziek. Oh, oh, sorry. Ja, nee, ik zie de fans van de War on Drugs wel zeggen dat, dat is niet waar. Nee, goed. Dus CD heet A Deeper Understanding. En daar zijn we op uit. De diepere betekenis van het leven. En er hoort pijn bij. Zo heet deze plaat. meeslepend groots. War on Drugs. Ze hebben een nieuwe CD uit. En uh, dat is ja wel leuk. De deeper understanding, zo heet de CD. En uh, ze spelen binnenkort uh, 1 en 2 november... in de Stadion in Amsterdam. Het is... Uh, ja, het, is, het, is tijd voor, het is tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Hij is aangeschoven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Meneer Zonneveld. Ja, ja, wij zijn uh, vanuit Hoogland uh, snel hier naartoe gefietst. Ja. Helaas hadden wij storingen... en jullie hebben het allemaal kunnen horen. Uh, wij zijn dus uh, naar uh, de studio gegaan... Alle gasten die het nog niet gehoord hebben, die worden nu ook opgebeld. Kom naar de studio en daar gaan wij verder. Okay. Totdat uh, de eerste gast hier is, draaien we stukjes muziek. Een goed idee. En dankjewel. Ja, nou uh, graag gedaan. Uh, is er al een CD-je klaargezet? En welk nummertje gaat het worden, dames en heren? Nummertje 9. Oké. Okay. Nummertje 9 is Blowing in the Wind van Steve Wonder. Hartstikke idee. Goeie oude tijd. You know it's blowing, blowing, blowing. No My father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky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 The surging tide. so swans philosophical vanuit Hotel Hoogland, maar vanuit de studio aan de Tolweg zijn wij weer uh, aanwezig. Excuus voor het ongemak. Wij zijn natuurlijk een aantal minuten niet in de lucht geweest. Maar uh, door technische storingen zijn wij naar de studio gegaan. En daar zitten wij inmiddels met Maya Brand. En zeer goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Project manager Huis in de Duinen. Huis in de Duinen is inderdaad al iets. 62 jaar oud. Ja. Uh, iedereen die Oud Zandvoort een beetje kent, ziet de foto's van het, uh, van het bouwen nog. Ja. 62 jaar oud is natuurlijk al heel wat. Er is een uh, aantal jaren geleden al eens wat geroepen over verbouwingen en renoveringen. En nu is de knoop doorgehakt. Er wordt nieuwbouw gepleegd. Nou, dat klopt helemaal. Het is inderdaad... Uh, nou, we zijn er eigenlijk uh, heel erg blij mee... Uh, dat we op deze manier uh, voor de gemeente Zandvoort... en voor de ouderen in Zandvoort weer een uh, mooi nieuw uh, huis kunnen neerzetten. Ik denk als we met renoveren waren begonnen... dan was dat lang niet zo duurzaam geweest. Dus we zijn heel blij dat we samen met Woonzorg Nederland... Uh, die kans weer krijgen. En uh, ja, 62 jaar geleden werd er een mooi gebouw neergezet. Maar dat is nu gedateerd Zeer geworden. Gedateerd. <laughs> en het dus merk, is, uh... merk je dat ook aan, aan de indeling? Als je daar binnenkomt, dat je... Uh, vroeger was het allemaal iets kleinere kamertjes. En ik neem aan dat er nu uh, grotere kamers komen. Misschien komen er uh, echtparenkamers kamers bij. Als je daar nu naar kijkt, naar dat gebouw... loop je dan echt rond van, uh, nou, het wordt wel een keer tijd... Ja, ik denk, uh, ik denk uh, er zijn in de afgelopen periode heel veel aanpassingen gedaan. En ik uh, uh, denk dat iedereen daar heel hard aan gewerkt heeft... om met het gebouw zoals het er nu is iets neer te zetten wat uh, passend is en wat ook goed is. Maar ik denk dat in de loop der tijd en de loop der jaren... ook de visie op uh, dienstverlening veranderd is. Ik denk vroeger hadden we veel meer grootschalige uh, kamers. Uh, wonen mensen, of het oude bejaardenhuis wonen ze zelfstandig... Um, en ik denk dat we nu zien uh, met de ontwikkeling... Uh, dat er steeds meer kleinschalig gewoond gaan worden. Dus waar mensen zelf ook zorgen voor eten, drinken uh, in een kleine groep. En dat kan nu in dit gebouw helemaal niet. En dat gaat in het nieuwe gebouw uh, zeker kunnen. Maar er komen ook inderdaad kamers voor echtparen. Uh, ja, daar was behoefte ook aan. Hè? Ja, ook, hè? Ja. Er is veel vragen naar. Ja, er is ja. onderzoek geweest ook naar uh, de bevolkingsgroei in uh, Zandvoort. Want dat ja. is natuurlijk <kwijnt> toch waar we ons heel erg op richten. Er um, is dus gekeken naar uh, hoe ontwikkeld zie die zich uh, wat zijn inkomens van mensen. Nou, allemaal dat soort dingen zijn onderzocht. En daarin is goed gekeken naar een goede mix uh, van mogelijkheden die in het nieuwe gebouw uh, gaat komen. Wordt het een heel groot gebouw met meer mogelijkheden, meer mensen? Of loopt het terug hier um, in de regio? Nee, het zal, um, uh, het zal he een heel klein beetje teruglopen. Het, uh, worden, uh, er komen straks drie nieuwe gebouwen op het terrein... Waarvan één gebouw uh, voor de Hartenkampgroep uh, zal zijn. Die zitten nu nog in het gebouw van Huis in de Duinen. Zij zullen een apart gebouw krijgen. En twee gebouwen voor uh, het huidige huis in de Duinen. Ja. Ja. Is die, uh, het is natuurlijk begonnen als een uh, bejaardenhuis. Ja. En uh, langzamerhand is dat omgegaan naar een, een zorginstelling. Blijft het een zorginstelling of komt er ook een vleugel als echt bejaardenhuis? Ja, we zijn wel aan het kijken om uh, uh, ook een verdieping in te richten... voor mensen die uh, zelfstandig willen wonen. Dus die gewoon huren bij de woningbouwvereniging. Uh, maar wel dat het gebouw, dat het, dat het, dat het appartement alle voorzieningen heeft... Ja. zodat ze daar langdurig kunnen blijven wonen. En de zorg ook kunnen inkopen als dat nodig is bij uh, Huis in de Duinen. Dus er gaat een mix ontstaan van mensen... die, waar, die bij in een verpleeghuis komen wonen, zoals dat tegenwoordig heet... En mensen die zelfstandig wonen. En, uh... Is dat dus hebt... de aanleunwoningen? Sorry. Ja, iets, wat, nu, nou, zo wat zo zijn, nu is. Zo zou ja. Ja. je hebt nu die, die drie huizen daarachter. Daar zitten ja. ook zelfstandige. Dat zijn mensen. ook aanleunwoningen. En, ja. um, die blijven overigens. Al, staan. Al, blijven die staan? Jazeker, daar gaat <laughs> niks mee gebeuren. Anders. <laughs> nee, hoor, dat project ja. zou te groot zijn. Dat krijgen we nu zien met Joop. Nee hoor, dat, dat blijft gewoon bestaan. <laughs> um, het is natuurlijk wel een hele logistieke operatie. Want hoeveel bewoners uh, zitten er nu in huizen in de duinen? Ja, er zijn nu uh, rond. Uh, 80 uh, bewoners, uh, ja. over allerlei verschillende groepen verdeeld, uh, mensen met dementie, mensen met lichamelijke klachten en revalidanten. En die zullen allemaal weer opnieuw een goede, veilige plek uh, moeten krijgen om te wonen. Dus die moet je eigenlijk. Uh, gaat dat in één keer of gaat dat gefaseerd? Nou, gelukkig gaat dat gefaseerd. Ja, dus je want dacht, dat dacht, zou dacht, niet dacht, kunnen. Dacht, platen, dus, uh... Ja, nee, we gaan. Uh, nou, wat er in ieder geval uh, waar we heel blij mee zijn, is dat de gemeente Zandvoort toestemming heeft gegeven om uh, tijdelijke huisvesting op het terrein van Huis in de Duinen te maken. Daar zal het grootste gedeelte van de bewoners uh, heen kunnen. Voor de revalidanten gaan we plaatsmaken in de Bodaan in Bentveld. Mm -hmm. Dus dat is ook nog steeds ja, heel ja, dichtbij. dichtbij. En die kunnen goed bij elkaar uh, uh, dan revalideren. Uh, en dan blijft er een heel klein groepje mensen over... Uh, die nog een plek buiten de regio uh, moeten gaan krijgen. En ik denk dat, uh, nou, dat is een van de taken waar ik voor ben aangesteld als projectleider... Is om met alle cliënten, alle familieleden goed te gaan praten over. wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de wensen. <kijkt> welke voorzieningen heeft iemand, moeten die mee. is iemand gehecht aan de buurvrouw, wil die graag weer, ook weer naast ja. de buurvrouw wonen. Uh, allemaal dat soort dingen, dat, zijn, uh, uh, dat wordt mijn baan zeg maar. om, uh, om daar in de komende maanden uh, goed overzicht van te krijgen. Ah, die, ja. uh, die kogel is dan nu door de kerk hè? En, en, en wanneer begin je nou met dat uh, uh, uit huis plaatsen dan? Nou, daar over. zijn nog wat onduidelijkheden over, okay. want ook voor die tijdelijke huisvesting moet bijvoorbeeld nog het terrein uh, klaargemaakt worden. Er moeten nog voorzieningen heen, want de plek waar het komt, daar zijn, er is geen water en geen gas. Dus dat moet oh. dus eerst aangelegd moet gaan worden. worden. Ja, eerst moet dat nog neergezet worden. Oh. Maar ik denk dat we zeg maar, met een hele royale slag om de arm voorjaar 2018, dat dat ongeveer een richtdatum is. En dan ja. gaat het plat? Dan gaat de Huis in de Duinen plat. En hoe lang duurt het dan voor het gebouw 1 klaar is ongeveer? Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. Misschien dat we 2020? 20, ja. 21. Medio 2020 hopen we. Feestelijk nou ja. te openen. Ja. <laughs> ja. Die, die hele transitie, je hebt natuurlijk met, met uh, fragiele mensen te maken, um, levert het wel eens moeilijkheden op? Um, nou, ik heb heel veel gesproken. Omdat je, met omdat je net zei, uh, ik wil graag naast de buurvrouw en uh, dat men daar boos of verdrietig om wordt. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als je ergens gehecht bent en je voelt je daar veilig en vertrouwd, dat het een lastige stap is om te gaan verhuizen. Mm -hmm. Dat is voor iedereen, dat is voor mij, dat is voor u, dat is voor iedereen. Um, dus we moeten dat met heel veel zorgvuldigheid doen. Um, ik heb wel heel veel gesproken al met andere organisaties die dezezelfde processen mm -hmm. hebben doorgemaakt. Want het is denk ik iets wat ook bij het leven hoort, dat je af en toe uh, verhuist of dat er een gebouw herzien moet ja. worden of, uh, of uh, gerenoveerd. En van allemaal heb ik gehoord dat, de, dat er soms vooraf nog wel wat twijfel is, maar dat er achteraf altijd blij is geweest dat het geweest is omdat we ook weer toe kunnen werken naar iets moois. Ja, men dat komt ook terug in, een nieuw, in het nieuwe ja. gebouw. Ja. Absoluut. En ik denk, men ziet het. wat vaak ook wel werkt is... je doet het met z'n allen. Dus je zit met z'n allen in dezelfde positie. En dat geeft ook een soort van gevoel... van nou goed, dan zetten we de schouders eronder en dan ja, gaat dit. Ja. Ja. Want het zijn natuurlijk toch veel dementen, uh, ouder hè, die daar zitten. Ook, ook, ja, ook. Ja. Ja. ja. Maar ook voor hen geldt dat als we het zorgvuldig aanpakken... Um, met zeg maar, familie erbij. Met familie erbij. Ja, ja. We hebben ook uh, gezocht uh, naar verhuizers uh, die bijvoorbeeld een foto maken van de kamer zoals die eruit ziet. Hem inpakken en aan de andere kant mm -hmm. precies weer oh, zo okay. neerzetten. Ja. Zodat het voor mensen ook een vertrouwd gevoel weergeeft. Ja. Zeg maar. Dus ja. we doen er alles aan om uh, nou, voor iedereen dat zo soepel mogelijk uh, te laten verlopen. En in en Ik denk dat dat is. Ja, mooi. En een aantal bewoners kan natuurlijk... Uh, Genieten van de afbraak en de opbouw van de nieuwe gebouw. Dat is ook voor, uh, voor mensen wel interessant om te kijken wat er dan gebeurt. Nou, ik denk ook dat het wel wat reuring geeft. Ik denk dat het wel leuk <lacht> ja. is om, uh, <laughs> om eens zo al die graafmachines aan de gang te zien. Nou, gaan. Ik, ik zie ze daar wel eens voor zitten en dan zitten ze een beetje te genieten ja. van het zonnetje. Maar nu kunnen ze eens kijken naar de, naar de verbouwing. En, uh... Ja, nou, dat kan zeker. Want uh, het, het uh, terras, uh, zeg maar, bij de tijdelijke ja. huisvesting ja. komt ook een restaurant. Zodat uh, ook de aan, mensen van de aanleunwoningen gewoon nog uh, van de voorzieningen gebruik kunnen maken. Mensen uit Zandvoort die. Bij ons eten kunnen we dat gewoon nog doen. En vanaf het terras heb je ook zicht op het bouwterrein. Op het bouwterrein. Dus dat is, uh, ik kan me niet anders voorstellen dat het heerlijk is om daar uh, een beetje. Hey, te Ik zit te met het in te belden uh, waar je die uh, tijdelijke huisvesting wil neerzetten. Die uh, gaat komen aan de kant waar nu de parkeerplaatsen zijn aan de voorkant van het uh, okay. terrein. Dus waar je binnenkomt. Ja. Aan het mini-transferium van Zandvoort. Zoiets. Nou ja, er is ruimte zat langs de kant van de weg om het te blijven gebruiken. Maar wordt er echt een gebouw neergezet? Ja, er Keinlijke komt tijdelijke, tijdelijke huisvesting. Ja, ja. en dat uh, ziet er ook. Uh, we zijn nu bezig ook met cliënten en uh, uh, medewerkers om de inrichting daarvan. Uh, dat ziet er echt weer prachtig. uit. Dat dat en dat heel wordt daarna uit. weer afgebroken? En dat wordt oh. weer afgebroken. Ja. Een leenhuis? Ja. ja, zoiets. Nou, heel, uh, ja, ja, een mooie uh, oplossing, uh, uh, toch? Ja, ik denk dat dat heel fijn is. Ik, ik denk dat, uh, nou, dat het fijn is dat mensen op een vaste plek kunnen blijven. We hebben veel vrijwilligers die kunnen ook dan gewoon blijven komen. Ja. Familieleden die ook vaak al ouder zijn, kunnen ja. ik blijven komen. Dus ja. het is gewoon een hele goede oplossing. Ja. Om dat en die, mogelijk... die voorzieningen die er zijn voor bloed en zo... Bloed, dat, blijft, dat is apart, hè? Dat blijft allemaal? Of ja, dat blijft. Dat ook... We zijn een beetje aan het zoeken wat waar komt. Er blijft wel een kapper, een pedicure... die blijft sowieso in de nieuwbouw ja. uh, aanwezig. En ja. de bloedvoorziening, zijn we nog even aan het kijken... of daar een, een post uh, in, de, in de tijdelijke huisvesting komt... of dat we daar in de buurt een andere plek uh, voor gaan zoeken. Ja. Ja. Want dat gaat natuurlijk dat... mee in de verbouwing, ja. die, uh, ja. de bloedprik... Uh... Absoluut. In Zuid. En dat komt ook weer terug? komt zeker weer terug. Nou, dan wordt het een knappe verbouwing die een paar jaar gaat duren. Ja. Uh, toen dit bekend werd bij het personeel, sprong je toen een gat door het dak heen ongeveer? <laughs> nou, dat is altijd lastig. Veranderingen zijn altijd uh, uh, ingewikkeld. Mensen weten niet zo goed wat er gaat gebeuren in eerste instantie. Uh, de plannen zijn nog vaag. Uh, mensen hechten aan wat het is, uh, ook personeel. Uh, maar ik denk, wij zijn. Ja, het personeel zag natuurlijk ook al dat het gedateerd was. Ja, dus er sommige dingen zijn denk ik, ik denk over sommige mensen, dingen zijn mensen heel tevreden. Um, en ik denk dat we nu steeds meer ook personeel kunnen gaan betrekken bij hoe gaat de nieuwbouw eruit zien? Hoe gaan we daar zorg leveren? Dus het gaat steeds meer ja. leven voor mensen. Ja. En ik denk dat dat ook in deze fase die nu gaat komen belangrijk is. We gaan in de nieuwbouw komt kleinschalig wonen. De tijdelijke huisvesting heeft al kleinschalig wonen. Dus daar kunnen we ook goed oefenen. Hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Dus het, is, het begint steeds meer te leven. En dan zie je wel dat mensen enthousiast worden. Nou, dat uh, wordt dan een hele verbouwing. Uh, ik weet voorlopig genoeg over uh, het nieuwbouw bij huis en duin. Ik vind het mooi dat prachtig, het gebeurt. Prachtig, ja. En ik hoop dat je een keer terugkomt als het uh, in werking is. Ja, nou, ik zou heel graag misschien zelfs al wat tussendoor terug willen komen. Ja, want er is ja, altijd kijk. wat leuks over ja, te vertellen. Nou, dus, ja. Dat bedoel ik ook. als het Als het in, in werking <laughs> is, de verbouwing. Ja, absoluut. Marja Brand, ontzettend bedankt voor de komst. Jullie ook, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. If my friends could see me now. Driving round just like a film star In a chauffeur-driven jam jar They would laugh They would all be saying that it's not really me They would all be asking who I'm trying to be If my friends could see me now Daisy. <laughs> My man and I Ain't together Keeps raining All the time Life is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time when he went away.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 stormy weather since my man and I ain't together keeps raining all the time keeps raining all the time